the day to come and ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. De Fed begint in januari met het afbouwen van zijn steunprogramma voor de Amerikaanse economie. De centrale banken in de VS verlagen hun maandelijkse steunaankopen met 10 miljard dollar. Het steunprogramma moet ervoor zorgen dat banken genoeg geld hebben om uit te lenen. Sinds 2008 probeert de Fed met steunmaatregelen de financiële en economische crisis in de VS te bestrijden omdat het beter gaat met de Amerikaanse economie werd al maanden verwacht dat de steun zou worden afgebouwd. Het ministerie van Defensie stuurt morgen een transportvliegtuig naar Zuid-Soedan. Het vliegtuig kan zo nodig worden gebruikt om Nederlanders te evacueren uit de hoofdstad Juba. In Zuid-Soedan woedt sinds afgelopen weekend een bloedige stammenoorlog. Het ministerie van Buitenlandse Zaken treft voorbereidingen om de ongeveer 150 Nederlanders het land uit te krijgen. Als ze geen gewone commerciële vlucht kunnen boeken kan het militaire vliegtuig worden ingezet.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 Sportman van het jaar Epke Zonderland heeft in Leeuwarden drie DJ's van 3FM opgesloten in het Glazen Huis. Ze zullen zes dagen lang niet eten en non-stop presenteren voor Serious Request. Wie een bijdrage levert aan het goede doel van de actie, het tegengaan van kindersterfte door diarree, mag een plaatje aanvragen. Het is de tiende keer dat 3FM op deze manier geld ophaalt.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 dit is Kerst met ZFM, met nu nu, Peaceful Radio. Een hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio, aflevering 952 uur 1. En mijn naam is Ben Oveugen. We gaan luisteren twee uur lang naar new age muziek hier op je eigen lokale radio CFM Zandvoort. De eerste artiest is statistisch, Isadar in search of for the meaning of Christmas. Ja, kerstmuziek steeds meer kerstmuziek in dit programma. Peaceful Radio. Eu. Veel luisterplezier. Let us fertility move my sacred hips.